De EU-ministers van Financiën hebben hun overleg in het Poolse Wroclaw afgerond. Of er concrete resultaten zijn geboekt is nog niet duidelijk. Er werd gesproken over de financiële stabiliteit in de EU en de aanpak van de schuldencrisis in de eurozone. Ook de gevolgen van die crisis voor de bankensector werden besproken. In Finland zijn voor het eerst terreurverdachten opgepakt. Pas nu is bekendgemaakt dat anderhalve week geleden twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie hadden de twee geen plannen in Finland zelf. Ze worden verdacht van extremistische activiteiten en het recruteren van nieuwe terroristen. Het weer, vooral in het westen buien met kans op onweer... in het uiterste Zuidoosten tot de avond droog. Maximaal tussen 16 graden op de Wadden en 19 in Limburg. Morgen wisselvallig met regen- en onweersbuien. Het wordt aan hooguit een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Ah, en bij Verkeersinformatie staat file op de A16... van Breda naar Rotterdam, 3 kilometer voor de randweg Dordrecht. Het heeft te maken met een afsluiting van de N3... vanaf Dordrecht naar Papenrecht... Een ongeluk met een motorrijder. De weg is dicht tussen de aansluiting met de A16 en Dordrecht. Verder is dit weekend de A2 vanaf Den Bosch naar Utrecht... dicht voor werkzaamheden bij knooppunt Empel. Het alternatief is de A59 en de A27. Dat levert veel verkeersaanbod ook een aantal ongelukken op. Op de A27 richting Gorkem tussen Hank en Berkendam 4 kilometer. en tussen Gorkem en Noordeloos 5 kilometer. Op de A59 vanuit Os naar het knooppunt Zonzeel... tussen Dussen en knooppunt Hooipolder 7 kilometer.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 Daarom demonstreert Expert als eerste het Philips Perfect Care Stoomstrijksysteem. Snel, effectief en 100% veilig voor alle stoffen. Nu voor 299 euro. Primeur bij Expert. Van Experts kun je meer verwachten. Dit is Radio 1: Tros Autoshow. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Brantse. Ja, welkom bij de Tos Auto Show. Ja, uh, uw nieuwe werkingsprogramma op radio. En eigenlijk, ja, uw rustpuntje in de toch zo drukke zaterdag. Hè. Al die kinderen die staan nu hebben lekker op het hockeyveld. En u zit heerlijk in de auto, lekker alleen even te luisteren naar de auto-show. Helemaal terecht. Ik ben Bas van Werven. En naast mij, zoals elke week. Of hier is het ja, iedere? Elke het, is het, hè? Het is. Uh, het is... Elke week als het niet op personen gaat. Want dan is het iedere. Dan is het iedere. Oké, okay, elke week. Dit is de wekelijkse taalles. Ja. Nou, dat moet ik De, de gaan taalles, gaan. taalles show ja. is dat. Ja. Carlo Brands, hoofdredactuur van Kompels uh, Magazine. Welkom, Carlo. Dag, jongen. Ja, tweede e, Jij weet dat je nu uh, mij moet aanspreken met, uh, wat was het ook alweer? Excellentie. Excellentie? Ja, en jij bent ook excellentie. We zijn excellenties. Ja? ja, jongen. Want? Want wij zijn toch ambassadeur. Oh ja. Oh, maar dat, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Zijn zijne excellentie. Zijn excellentie. Zijn excellentie. Want wij zijn allebei ambassadeur van de Droomrit voor het Leven. Ja. Die is volgende week zaterdag. Er ja. Ja. Ja. Ja. zijn vandaag ook wat evenementjes aan de gang in naar de vesting en dat soort dingen. Uh -huh. Kleinere uh -huh. dingen. Maar volgende week is natuurlijk de Droomrit voor het Leven. Het origineel van de Goede Doelen Rally's, mogen we wel zeggen. Absoluut. In drie En de organisator daarvan die is vanmiddag nog als Jonathan Middagen. Dat Ja, en als wij. Ambassadeur zijn, dan is hij koning. Is het, ja, is dat zo? Of president. Ja, ben dat president, ik, ja. Uh, ik ben helemaal... Uh, ik moet me even mijn stoel goed vasthouden. Ja, ja. als ik koning ben, dan, dan, dan had ik geen rekening mee gehouden. Nee, ja. nee, nee. nee. Nou, uh, ja. toevallig en dan is, is Jorn hoogedelgestreng of zoiets. Hè? Want die is natuurlijk dan niet... Ja. Nou, zo hoog is hij niet. Nee, hij is niet. Nee, hij is uh, niet. Uh, uh, consul maken we. Je we komen straks uitgebreid bij je terug. Eerst moeten we het hebben, Carla, over veel autonieuws. Het autonieuws van deze week. Ja, eigenlijk is het... Veel auto want Frankfurt, de IAA is bezig, hè? Ja, maar ik ben een beetje IAA-moe. Nee, jij vindt het een stinken. Nou, ja, ik vind het een ongelooflijk stinken. Ja, dat klopt. Het is zo'n viesmerige, grote, Het raakt naar Het is een vieze zaal, hè? Nou, zaal, hè? zijn elf halen. Waarvan er, ...waarvan er een deel ligt aan de andere kant van de snelweg die door dendert. Ja, eigenlijk in België. En, en, ik, en ik ben, als excellentie kun je natuurlijk op een gegeven moment zeggen... Van, ...nou, sommige dingen doe ik wel in het leven, sommige dingen doe ik niet in het leven. Dit is een van de Dit is dingen die, een van die ik niet doe. Nee, precies. Nee. Nee. Want het blijft een viezigheid. Waarom is het viezig? Want het, allerlei mensen die daar... Nou, als boven de, hè? boven de drie graden boven nul buiten is, is ja. dus binnen 30. En dat opgeteld bij, uh, nou wat is het, 10.000, 11 11.000... Uh, toch, uh, toch, ...toch wat overvoerde en, en, en, en, en, en iets wat uh, obesitasserige journalisten... ...ja nee, dat gaat allemaal niet werken. Joh. Nee, het is lastig. Nee, maar ik, nee, ik vind het een nare, vervelende show. Dus hebben, er niet die weg. journalisten hebben allemaal ook een obesitas bij zich... ...om daar de folders in te doen. Ja, en een nee, enorme obe, uh, obe, ja, obe, obe, en ja. Nee, maar weet je, er stond natuurlijk wel heel veel vakmatig gezien... Ja, weet je. Uh, ik, ik ga er maar even Chris Wat heb je heen. er niet Gewoon gezien? Gewoon even kort. Ja. Wat heb je er niet gezien? Dat zou een <laughs> fijne vraag zijn. Ja, nee, maar dit stel je gelukkig niet. Ik um, denk net wel, maar ik neer. Uh, de nieuwe, uh, vind ik een leuk ding. De nieuwe Land Rover Defender. Ja. Dat is een auto die bestaat al geloof ik 70 jaar. 1948. Mm -hmm. Jij kan snel tellen, maar dat is dus al heel oud. Ja. Die staat daar nu in een nieuwe gedaante. Dat is niet de gedaante zoals die gaat komen. Dat is echt die... Oude oer die ja, ja, Defender, Jij weet, maar ja, misschien ja. de mensen thuis niet. Nee, precies. Als <laughs> je denkt aan Laro... Over vier jaar komt er pas een nieuwe Defender. Mm -hmm. Maar Lentrover, het is natuurlijk zo'n icoon... dat ze nu stelselmatig een beetje de mensen gaan opwarmen... van jongens, er gaat iets, er gaat iets, iets komen. nieuws komen. Ja. Uh, uh, uh, mooi ding, een beetje modieus nog. Maar goed, dat zal allemaal wel goed komen. Uh -huh. Ja, verder, ja, ja, ja, weet je, een serie drie cilindertjes. En ja. twee cilindertjes. Maar. En vier cilindertjes in auto's die eigenlijk acht cilinders zouden moeten hebben. En uh, oh. je houdt het niet voor mogelijk. Het is allemaal schoon. Toch, maar toch wel. ik vind het toch wel een interessante uh, uh, gang van zaken. Hè. De, Sinds jij bij de Tros zit, heb je andere... Nee, helemaal niet. Ik Denk, denk even aan die Ford Focus, die EcoBoost. Dat is een 1-liter motortje, een 3 ja, cilinder twin-turbo. Daar zou jij nooit over begonnen dat zijn. Dat is niet waar. Het is niet oh. waar, want ook de, de twin-air, de Lancia Ypsilon... waar ik laatst mee gereden heb, uh -huh. is leuk. Het maakt een leuk geluidje ook. ja. Zo'n twee cilinders. Ja, ja die met... komt, dat klopt. Ja, ja klopt. Er ja, komt nog komt er veel meer trouwens. Hoor. Nou, de... Doe jij dan even de acht cilinders, dan hebben we, we dat komen... over ja. gehad. Ja, komen heel veel kleine auto's. een beetje stadsautoachtige dingetjes. Een nieuwe Panda, een nieuwe, de nieuwe Volkswagen Up komt eraan. Die stond daar in zes fout. Hè, want de IAA is ook nog een keer een show waar de Duitse merken er alles aan doen... Om de collega's uh, omver te blazen qua stents, et cetera. Ja, misschien toch ook wel een beetje interessant. Uh, Mercedes B-klasse. Ook niet ja. helemaal top of mind als het gaat om emotie. De naam zegt het al, hè? B-klasse? Ja, nou, C-klasse zou nog erg zijn dat, geweest, Maar ja. dat, we wel dat is wel leuk, toe. ja. Ehm uh, ja, komt nu met zeg maar even Opel Ampera techniek. Want dat is natuurlijk weer, je gaat met downsizing van bestaande motoren. Mm -hmm. Hybride technieken, noem het allemaal maar op. Ritverlengers erop. Uh, Infinity heeft al aangegeven dat ze ook een soort van B-klasse willen. En, en wat is dat nou, die Ampera techniek? Dat is eigenlijk een verbrandingsmotor in de auto die nee, niet aandrijft? Nee, het is een, elektro, het is een elektrisch uh, aangedreven, aangedreven auto. auto maar... En op het moment dat die accu's een beetje, beetje, beetje uh, op apengapen komen te liggen. Dat ja. is nog verrekt te snel, kan ik iedereen nou, verzekeren. Dan komt er dus een benzinestampertje bij die die accu's gaat opladen. Juist. Ja. Opel Ampera, uh, Fisker Karma, uh, Chevrolet Volt, noem ze allemaal maar op. Nou, okay. de Mercedes gaat ook op dat koer. Heel mooi. Nog even. Nou komen we weer een beetje in de emotionele ja? sfeer. Ja? Dat is natuurlijk de Jaguar CX16. Ja, oeh, die heb ik gezien. Googlen. Doe go meteen googelen. Dat, dat is een concept. Verbaast mij dat jij daar zo enthousiast over bent. Want het ja. is natuurlijk een auto die recht in de Porsche 911 uh, ja. sfeer terecht komt. Leuk toch? Porsche is een 911. Ik zal niks over platte kevers zetten of wat dan ook. Want ik moet dadelijk naar een feestje naar de vesting waar de 1100 staan. Ja, dus ik moet dat overleven. Maar het is natuurlijk wel een compact, wendbaar sportwagentje. Uh -huh. Als je het vergelijkt bij de Aston Martin's en de Jaguars. Het zijn veel grotere, cruiserachtige auto's. Nou, deze CX16, de conceptcar die nu in Frankfurt staat. Dat is natuurlijk een 4,4 meter kort autootje eigenlijk. Ja, dat is korter een dan een 911. Ja. En, um, en dat is een sportwagentje spectaculair apparaat. 3 liter V6 komt er in, 400, 380 pk, een beetje hybrid twee Tweezittertje, eind volgend jaar. Dan ja. staat hij er gewoon, jongens. Cayman Air, laat nou, Ja, Ja, ja. ja. We, weet je wat er ook staat? De Maserati Kubang. Ja. Klabang. Ja, wat <laughs> klabang. Een, wat een ongelooflijk, apenlelijk vies ding is dat. Ja, ik vind hem nog, zoals hij er nu staat, nog wel meevallen. Ik moet je wel zeggen dat Maserati speelde al met die idee in 2003... Ja. En hadden ze het toen maar gedaan. Want Porsche kwam toen zo'n beetje op het idee van die Cayenne. Ja, wat ook nog niet... Nou, laat ik nou niet zeggen. Aesthetisch gezien geen topper. Maar je weet, weet ik niet nou naar de vesting duurt, moet. Ik, hij ja. valt ontzettend leuk. Ja, oh, ze kunnen zo hard over je heen ook zo ja, ja, erop. Gaat, erop, erop, eeuw, erop, erop, erop. Ja. Nee, maar die koe hangt, die, die, Ja, weet je, het is, het is een ja. oud idee. Het is, het is puur een cayenne bieter. Nee, begin, begin volgend jaar. Hè, op is Maserati warm. moet niet de fout maken een SUV te willen hebben. En zeker niet eentje op basis van de Jeep Grand Cherokee. Dat kan je toch niet verkopen? Ja, dat kreeg je verkocht. Ja, nou ja, ja joh. Luister, hmm. Porsche kwam destijds met die eerste carrière ja, maar met de niet lelijkste door die er ooit in SUV-land te zien is geweest... afgezien van de, de, de... de Sangyong Rodi. Nee, dat is niet waar. En het is wel een succes okay. geworden. We gaan het over één ding eens worden. De Fisker Surf moet er snel komen. Zo. De Fisker Karma, maar dan <coughs> met een, een shooting brake. Ja. ja, een, een, een drie deurs eigenlijk. Gewoon een, een, een stationcar op basis van de Fisker Karma. En ze, hebben er nog ja, ze hebben er wel veel verkocht, maar nog niet eentje geleverd... en er is nu alweer een nieuw model. vind ik knap. Ja, dat en doet een beetje denken aan Saab best iets pikants aan de hand zijn. Ja? De, eerste, de eerste normale... De, spijker, ik zou nou toch even ja, de eerste, zeg maar, standaard-karma's... beginnen nu zo'n beetje te komen. Ja. Even een beetje later dan. En, ah. Maar toch verwacht iedereen dat deze auto... de volgend jaar al staat, die Surf. Ja. Echt een mooi apparaat trouwens. Ja. Ik denk dat het nog wat iets langer gaat duren. Wel een mooi apparaat. Er ja. komt ook een BMW-motortje in... om die accu's op te laden... in plaats van het huidige General Motors-blok. Ja. Eh. Uh, ik zou het best lastig vinden als ik nu mijn karma in, in ontvangst kon nemen. Ja, en daar staat ik er denk, een van potverdorie. Die kom er komt wel een surf aan. Absoluut. En, ze, en er staat in, en daarom is het goed dat jij er ook niet was, daar op de jaar van, een porseleinen Bugatti-verrel. Ja. Want daar had jij een gat in gegooid, hè, denk ik. Ja. ja. Wat, jongens. Ja. Kijk, Bugatti. He, ja. Moeten we er nog heel veel over zeggen? Kom maar, kom het is eens, een maar. Dan is het, is het, dit is ook een soort therapeutisch half uurtje. Het is dat hij volgende week bij de Droomrit voor het Leverde ook is. Anders zou ik hem nu hebben overgeslagen. <laughs> bang om overreed te worden. <laughs> ja, dat is het. ja, maar ja, maar ja. ja we komen al die mensen tegen dadelijk. Ja. Nee, maar kijk, Veyron is natuurlijk hè, de ultieme sportwagen... ...heeft niet echt lekker verkocht. Kan ook eigenlijk niet ja. als je uh, vanaf 1,8 miljoen zo'n beetje in de, in de winkel staat. Ja. En, en ze ja. zijn dus allerlei rare dingen aan het bedenken... ...om die auto toch nog een beetje hoog te houden. Ja. Nou ja, vooruit maar. Een porselein. Hij is ontwikkeld... Ja. ...in combinatie, Bos, ja. Ja, met? ...met de koninklijke Potsdam Manifactur. In, in Berlin. Nou, dat ja. zegt genoeg. Natuurlijk. Hij rijdt alleen geen meter, hè? Oh, dat weet ik niet. Nee, het is porselein, toch? Ja, nou, doodschoppen. Weg, weg met die dingen. Maar goed, dus kleinere motoren op de IAA. Ja. Eh, vier cilindertjes in grote, in grote limousines. Drie cilinders, twee cilinders, noem het allemaal maar op. Het komt allemaal, modelletjes worden steeds kleiner. En toch, toch, waar wij bang voor waren, Bas... Eh, in deze tijden van CO2-begrenzing en alles... toch weer nog steeds een hoop supercars. Ja, dat is wel goed, hè? Ja. Gewoon lekker Ze blijven gewoon koken. Dus die angst dat dat segment helemaal weg zou zijn. Nee, maar er blijven gelukkig altijd petrolheads die dat blijven ontwikkelen. Zo is dat. Dat vind ik ook. Maar toch, hè, over downsizing, kleiner. Uh, Jonathan, we komen echt zo bij, hoor, met de ja. dromen van het voortleven. Laten we eerst even gaan rijden. We gaan nou maar naar een Brit met maar één uitlaat. Zacht zoeven wij over de A27. Zonnetje, rij 120, En als we het gas intrappen, schakelt de achtbak... Ja, een automatische 8-versnellingsbak terug en rustig worden we voortbewogen tot we 130 rijden. 190 pk, 450 Nm koppel. Dan weet u meteen, dit is een diesel. Jazeker, een 2,2 liter diesel in een Jaguar. Nee, sterker nog, een viercilinder diesel in een Jaguar. En ik hoor nu allemaal mensen die al jaren V12's en V8's en 6 Jaguars rijden... die hoor je krimpen in hun stoel. Het kraken van leer op de achtergrond van hun stoel... omdat je denkt van, nee, nee, wat is dit? Een viercilinder diesel in een Jaguar. Ja, wend er maar aan, want het is hartstikke goed En prima package... Nog niet genoeg gekrompen. Hij zit ook in de Citroën C5 en in de Mondeo. Johoho. Maar hij ziet er wel iets anders uit. Prachtig mooie nieuwe Jaguar XF ledlichtjes voor en achter. Beetje een gemeendere snoet gekregen. En het is echt een herenlimousine. Een gentleman's limo waar uw boekhouder met name heel blij van wordt. En waar u 1 op 15 mee rijdt. Dat is natuurlijk lekker. Nou, net geen 1 op 15. Maar ja toch voor een diesel respectabel. Maar er is één ding waarop ze u echt gaan afrekenen. Al die mensen die nu gekrompen zijn in die stoel... kunnen nu weer rechtop gaan zitten, want jongens, hier komt-ie. Dit wordt lachen. Deze XF is de enige die maar één uitlaatpijp heeft. Dus je ziet iedere loser die je nu in deze auto ziet rijden... met één uitlaatpijp, daar weet je van... die heeft in de lengtrichting geplaatste 2,2 liter diesel met 190 pk in de Jaguar. En wie zijn zijn concurrenten? Nou, dat is wel interessant om te weten. Want dan moet u denken aan de nieuwe Mercedes E-klasse 250 CDI. Maar ook de BMW 520 diesel. Allemaal vier cilinders, diesel, turbootje erop. Rijdt allemaal als een zijtje. En het enige vervelende voor deze Jaguar is... die zijn goedkoper. Hij is er vanaf, vanaf 56.600 euro. En daarmee zit hij aan de bovenkant van de prijs van de voornoemde concurrenten. Ga je hem dan een beetje pimpen, zoals deze... met lichtgevende dorpels? Ja, wie wil dat niet? Of uh, speciale gepolijste pedalen? Het is alsof er een uh, mevrouw uit het Gothic-gebeuren... haar haarklem is verloren. Daar remt u mee. Totale onzin. Maar daarmee kost hij wel ruim 70.000 euro. En nog steeds heeft u dan alleen rechts een uitlaatpijpje. Want die... Ja, die krijg je er niet bij, tenzij je een benzineversie rijdt. Onvergeeflijk, inderdaad. Dat is dom, hè? Ja, dat is gewoon echt zo dom. Ja, Ik kan me het... voorstellen, hoor. Het is natuurlijk ongelooflijk veel goedkoper om gewoon één pijp te hebben. Ook als je de dingen een keer moet vervangen. Laten we wel zo Maar. Het ziet er niet uit. Had dat nou niet gedaan, precies. En nu komt iedereen voorbij met zo'n L op zijn voorhoofd. Maar dat kan je ook wel weer terug doen. Want uiteindelijk heb jij wel 190 k rijden je 1 op 15. En rijden in een van de beste motoren die Jaguar uitgemaakt heeft. Ja, geweldig. Maar het is sowieso een fantastische auto. Ik vind hem ook mooi geworden na zijn facelift. was natuurlijk een facelift, We praten over een nieuwe X-Type. Ja, hij ziet er uit. Het is een Ja, hij is goed gefeaselift. Maar ja, overigens, de X-Type had al heel lang maar één. Uitlaat bij Jaguar. Nou was dat ook ja, maar, geen succes. Nee, Maar je moet ook die X-Type denken. Als je dat nog noemt. Nou, ik hoor nu weer mensen die nu weer in die stoel zitten. Nee, niet over die X-Type. Toen heb ik ooit zo'n ding meer. gehad. Een, een zescilinder. Ja. Ja, dus in een de, de tijd goed... dat ik je niet kende geloof ik. Nee, dat klopt. Wilde dat klopt. Dat klopt, ja, klopt. precies. Ga we weg gedaan toen jij een beeld kwam. Zeg ambass ambassadeur, excellentie. Ja, excellentie. Zullen wij het woord eens even geven aan de koning? Aan de koning! Jonathan Middag, organisator van de Droomrit voor het Leven. Volgende week, zaterdag. Ja. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Wij vragen aan al onze gasten in welke auto zou je nooit gevonden willen worden, gezien willen worden? Poeh. Ik heb altijd zoiets geroepen over Opel. En ik moet eerlijk bekennen, ik, was, ik zit nu heel veel in Engeland. En uh, daar huren wij vaak auto's. Maar ja, dan schuil ik altijd achter uh, de naam Vauxhall. Ja. Dus, maar Opel <lacht> niet. Nee, liever niet. Vauxhall. Toch gaat. kunnen wij niet Opel, ontkennen, nee. Jonathan, dat Opel in design-optiek een aardige ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ja, klopt. Ze zijn marketingtechnisch... en zijn ze heel sterk bezig. Jeetje, netjes. Ik een als je... tijdje terug. is een insignia, huppelde pup, weet ik het wat... turbo, 4x4, een ja. <laughs> echte auto. Kan ja. je melden. Maar, je, niet maar dan dit is 108 een... liter van de Manta. Dat is toch fijn, maar, met mijn dingetje. Uh, de de rallyauto's van Opel waren wel mooi. Dat ja. is waar. Dat was ook. Maar die, die hebben we dus niet ook volgende week... bij de Droomrit voor het leven staan. Om acht uur, Bastiaan, mede-excellentie... moeten wij iets openen... Ja. Geloof ik, Jonathan, in Driebergen? Dan, dan komen de eerste auto's aan, dan komen de kinderen aan. Bij de Iva in Driebergen. Bij de Iva in ja. Driebergen. Dus ja. Ja, ja. ja, en dan, dan moeten wij ze op een podium. En dan gaan we die mensen wegstarten uh, of zo. En dat ja. is altijd een spectaculair gedoe. Naast de Iva, ja. daar geven ze namelijk allemaal wel een beetje gas. Ja, nou het leuke is dat ja. uh, we doen het al een aantal jaren. En de gemeente die geeft ook echt goedkeuring. De weg ja. wordt afgesloten. We hebben nu voor het eerst hebben we een VIP-tribune. Dus we proberen dat elk jaar toch weer uh, wat leuker en wat spectaculairder te maken. Wat is, wat is de Rome-rit voor het leven? Want ja. hè, dat impliceert wel dat er iets, iets uh, als, go als goede doelen ergens afvast is. Ja. Nou, heel in het kort. En de, de luisteraars thuis die kunnen niet de emotie zien waarmee jullie uh, over auto's praten. Dat is wel heel leuk om te zien als ik er zo bij zit. Auto's kan is de emotie. Oh, dat kan, kan via de webcams. Ja, nou, als ja. mensen terugkijken, dan zien ze hoe, hoe uh, vol passie jullie over auto's praten. Auto's ja. is emotie. Dat geldt voor iedereen. Zelfs mensen die zeggen, ik heb niks met een auto, hij moet me van A naar B brengen. Ook dat is een vorm van emotie. Ja. En ooit is het idee ontstaan om uh, die emotie van die auto's... om dat te gebruiken om, om zieke kinderen een leuke dag te bezorgen. Dus, dus zet gaan... die kinderen in een auto en, en ze vergeten even hun, uh, hun zorgen, hun ziek zijn. Dat werkt ook echt in de praktijk. Want dat was een mooi idee op papier, maar jullie doen het nu een aantal jaren. Ja. En het werkt, hè? We doen het al twaalf jaar en uh, het is elk jaar hetzelfde beeld. Die kinderen die komen, s'morgens komen ze echt een beetje verlegen komen ze naar bergen toe. Ze moeten met een vreemde meneer of mevrouw in de auto. En s'middags dan hebben ze echt een glimlach van oor tot oor. En zijn ze helemaal, ja, vinden dat helemaal fantastisch. Ze kijken er ook echt naar uit... Okay. Ja, ja, dat hey, werkt. Wat gebeurt er dan volgende week? Carlo zei het al eventjes, wij moeten om acht uur melden. Want dan komen langs de eerste auto's binnen bij de IVA. Dat ja, jij, gebeurt... dat weet je dan. Jij meldt om acht uur. <laughs> ja, jij, kwart voor tien. Twee of acht. Oké, oh, <laughs> ja, um, ja. Wat rijdt er allemaal mee? Wat voor auto's gaan we er zien? Want het zijn echt de exotums van Nederland. Het de mooiste, de mooiste ja. van het mooiste. Vertel. We hebben maximaal 50 auto's. En dat betekent dat we heel selectief kunnen zijn. Ja. Um, en we kijken echt naar auto's die voor die kinderen... Droomauto's zijn, ja. daar gaat het om. Ja. Uh, dat kunnen klassiekers zijn, maar dan ja, vaak uh, Ferraris en oude Porsches en zo. Uh, maar nee, het meeste is toch echt het moderne spul. We hebben echt een aantal primeurs, de Fiske Karma, die, die werd net al de genoemd. Ja. Uh, Ook weer eigenlijk... geen spectaculair dingen om weg te laten rijden, want die maakt geen geluid. <laughs> Hij maakt geen geluid, nee, maar het is wel, het is wel een auto die je erbij moet oh. hebben. Ja. Uh, we, proberen, we hebben Rabobank Utrecht Heuvelrug als uh, sponsor van de groene auto... En uh, uh, die sponsort elk jaar zeg maar, de, de, ja, de groene auto die er is. Uh, nu is de dikste auto van dit moment op het gebied van groen zeg maar, is, uh, de, is de Fisker Karma. Ja. Dus die moet je er absoluut bij hebben. Of, hoe hoe, hoe, hoe ja. zijn de banden met de stratenleggers <coughs> in Driebergen? Want ik kan je melden met 1330 jubb koppel. Ja, dan, dan kun je de klinkers toch een metertje Kijk, 40 tellen. achter de Karma zien uh, neerkomen. Zien landen op ja, een... Ja, Engelse auto wel. <laughs> ja, wij dan. Nou precies. Maar goed, Karma. En verder Veyron's, Ferrari. Ja, Europa. echt al het uh, dikste van, van het, het dikste. Uh, en zijn dat allemaal ja. particulieren? Weet je, dit, dit, dit is dan één auto gesponsord door Maar verder allemaal particulieren die hun auto's ja, ook inzetten? Het zijn eigenlijk allemaal particulieren die meedoen. Hm. Uh, maar goed, we hebben ook, ook natuurlijk. Uh, PON is dit jaar de, de Automotive-hoofdsponsor. Die zet wat auto's in. Uh, Kroijmans rijd, uh, rijdt altijd mee met een aantal auto's. Ja. Zijn, Hessing rijdt altijd mee met auto's. Spijker rijdt Devels, altijd mee Leveranciers van echte exclusieve ja. merken van de mensen die. Die rijden zelf, nou, niet ja. kennen. Ja, maar veel particulier. Ja. Maar ik, daarom kom ik om kwart voor tien. Dan kan ik jou insijnen wat voor auto's het zijn. Snap je? En dan kun jij de goede dingen roepen in de microfoon. Juist. Waar kunnen we wat gaan zien? Ik laat hem maar even. Laat maar even ja, zien. laat hem maar even. Hij, moet, hij wordt vanmiddag toch plat geregeld. Hij wordt vanmiddag <laughs> een feestje. Ja. Dus ik, dus de start is uh, om 10 uur in Driebergen. Maar het leukste is natuurlijk als die auto's morgens aankomen. Dus vanaf 8 uur komen de eerste auto's aan. Dan is om 9 uur is de, is de rijdersbriefing. Uh, maar dat is dan voor de rijders en voor de, voor de kinderen. Dan staan al die auto's staan in Driebergen. Kun je, op je gemak foto's maken en alles. 10 ja. uur is de start. Is er ook uh, live te volgen op www.droomritvoorhetleven.nl uh, of carsforcharity.nl. Is de start ook live, uh, live te volgen, dus dat is wel leuk. Ja, kunnen ja. mensen onderweg ook nog een beetje kijken? Uh, ja. ja, alleen uh, volgens uh, traditie maken we de route niet bekend. Nee, maar je luncht in. Uh, dat kunnen we nu al uh, zeggen. We lunchen de in Nuland. Uh, uh, ja, we lunchen ja. in Nuland. En daar is inderdaad de lunch. En ook op onze site staan een aantal fotolocaties... waar het mooi fotograferen is. Ja, okay. Dus als mensen even op de site kijken... kunnen ze precies ja. zien waar we langskomen en waar ze kunnen fotograferen. Dan krijg je veel normaal gesproken veel bezoekers? Mensen die komen kijken naar die mooie auto? Ja, toch wel. Het wordt elk jaar drukker. We doen nu veel aan social media. En nou ja, alle publiciteit is natuurlijk goed. En je ziet toch wel dat, euh, nou, zeker als het weer goed is... Hè, dat is wel van belang... Ja. dat euh, nou, toch bij de start uh, meestal een paar duizend mensen komen kijken. En mm -hmm. dus dat is fors. Opbrengst, want er wordt ook geld opgehaald. Hè? Nee, er wordt, nee. Uh, er wordt wel geld opgehaald uh, uh, door middel van, van, van sponsors die we zoeken, maar dat is puur om de dag te organiseren. Te organiseren precies. We zamelen geen geld in voor die zieke kinderen. Nee. Het is puur om ze een dagje echt in zo'n auto te zetten en een ja. leuke dag te geven. Kijk, ja. en 50 kinderen. Hoe selecteer je die kinderen? Want hoe komen die uh, bij? Het gaat eigenlijk altijd via of een ziekenhuis of een patiëntenvereniging. En uh, dit jaar uh, tien kinderen via het Diakonessenhuis in, uh, in Zeist... En 40 kinderen via de Nederlandse Hartstichting. Ja. Mm -hmm. Dus kinderen met aangeboren hartafwijking. Hartafwijking, precies. Ja. En kiezen ja. jullie elk jaar uit diezelfde pool? Of zijn het de ene keer we de de keer zijn het kankerpatiënten, de andere keer zijn het kinderen van de ja. Hartstichting en ja. kinderen van de Nierpatiëntenvereniging. Ja. En Zo hoe oud zijn, zijn die kindjes? Het, het zijn de jonge kinderen dus, meestal. <laughs> Tussen de 12 en 21. Want ze moeten natuurlijk voor in de auto zitten, dus ze moeten 12 zijn. Ja, precies. Ook oh, dat ja. is waar natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ze mogen niet in het wippertje op de achterbank. Dat is nee, een beetje lastig. Dat ja. kan niet heel Dat het wippertje op de achterbank? Ja, dat is van Ja, dat weet je allemaal niet, joh. Nee, dat is voor mijn tijd. Ja, dat is voor jou. Ja, bij jou <laughs> gingen ze gewoon niet verwonderen. Maar <laughs> ja. He? En dan is ze waar, Jonathan, we zijn er volgende week bij. Uw ambassadeurs melden zich volgende week om 8 uur. En om tien 10 uur. carl doet het om 8 uur inderdaad. En dan uh, gaan wij heerlijk kijken bij de IVA in Drieberg. Ja, en dan moeten we daarna snel weer weg. Want dan zitten we weer hier voor een nieuwe Tross-autoshow. Ja, absoluut. We hebben het toch druk pas. Jij hebt nog nieuws, hè? Nou, ik heb nog, ja, ik heb nog wel wat nieuws. Hè. Toch weer even die IAA dan maar. Nou, heel kort. Sang Yong. Ja? Uh, was een Koreaans merk. Ja. hè? Door de Staten aangewezen als het 4x4-merk van het land. Uh, was op een gegeven moment op sterven na dood. En wij konden dat toejuichen. Omdat we het niet helemaal eens waren met de modellenpolitiek. Nee, de dat de was niet onze. Nee, was nee. niet onze. Heeft nu te, is inderdaad bijna fiet gegaan. Is, is allerlei buitenlands geld ingekomen. Wordt nu toch weer een soort van tot leven gewerkt. En wat zien wij dan ook in de IA of op de IA. Daar staat ineens weer een nieuw conceptmodel. Ja, maar... Ik vind het niet zo gek eigenlijk. Het is een beetje uh, Kia Soul-achtig uh, uh, apparaat. Zegt je wel iets? Ja. ja. Uh, zit ook wel, wel een beetje het is een, invoog, kleinere, invoog een kleiner. Kleiner autootje, maar wel hoogtepootjes. Ja. Dus uh, wie weet gaan we daar toch wat van horen. Waar we zeker wat van gaan horen, en dat is op korte termijn al... is van de firma Subaru en Toyota. Ja. De Toyobaru of de, of de Subota, wat jij wil allemaal. <lacht> eh, want jij zal er wel allerlei leuke dingen ja. op hebben verzonnen. In ieder geval een auto in de sfeer van de... jij herinnert hem nog, de Toyota Celica. Met, me opge beginnen? met opgebogen bumpers. <laughs> ja, was een ja, beetje in de manta tijd. de van Opgebogen van die, van die horende bumpers. Mooi. Ja, jij ontwijkt. Dagje jij jij je eerste. Ja, ja dat uh, ja, daar had je. En dan met het gevoelens, Een dak en dan in mosterd. Geel. Ja, ja maar dat is de Leek. Manta. Maar de Celica. Nee, de Celica. De Celica. Ook. Da, daar had deur. je leuke auto's van. In ieder geval een compacte auto, zit een viercilinder boxermotor in. Snel apparaat. Uh, zowel Subaru als Toyota gaan we op de markt brengen. Ja. Subaru uh, uh, als BRZ. Boxer, rear wheel drive. Achterwiel bijzonder voor Subaru. En de Z van Zenit. Geef ik jou te raden waar Zenit voor staat. Ik zou het niet weten. Zenit. De zon bereikt zijn Zenit. Zenit zijn hoogtepunt. Het ja. is een hoogtepunt. Ja! ja. Je krijgt in die auto een hoogte? Ik weet het niet. Is het. Dus het was na dat iedere en elke... Is dit nu het tweede wat ik je ah. deze... Uitzending leer. Nee, maar dat wist ik nog wel. Maar waarom heeft het, wat heeft het met een motor achterin te maken? Nee, dat is je gewoon totaalconcept. Oh, is. totaalconcept is een... Oh, Zenith, is een oh ja. Subota. Dan mogen we gewoon maar Subota, Subota noemen. Wat jij, wat jij... Wat jij dat toch, en het is trouwens nog iets aardigs. Ik was, ik stom toevallig loop ik in beest het terrein op... om naar de firma Jaguar te gaan. Want daar ja. had ik een afspraak. En daar stond ik tussen honderd uh, Range Rover Evoques. Die werden Dan allemaal werd. afgeleverd aan dealers. Dus blijkbaar hebben de dealers nu hun exemplaren gekregen. En ik moet je zeggen, ik vind dat geen gek ding. Het is een beetje een gechopte Range Rover Sport. Ja, Ik vind het toch een beetje... Dat Victoria Beckham heeft geïntroduceerd, begrijp ik. Dat is jammer, dat geef ik toe. Dat begrijp ik. Maar hij valt niet tegen. En het grappige is, heb ik me laten vertellen... Die auto is vanaf 44 gaat hij kosten. 44 mil. Maar ze gaan weg. Ze gaan weg voor 80, 83, 87 tot 95.000 euro. Omdat ze volgehangen worden. Om ze helemaal volganger. worden. Carlo, het ziet er weer op. Wij gaan ja. volgende week weer naar de nieuwe Autoshow op Radio 1. En nou, dan kan ik naar de tot. International Porsche Collection Days. En tot die tijd kunt u ons volgen op Twitter. Autoshow met hoofdletters. En ik kan u verwijzen naar onze site tros.nl/slash autoshow. Kunt u de uitzending terugluisteren? Ja. Ja. Die doet het, hè. die de podcast, podcast doet het podcast nu doet echt. Het. Ja. Ook via iTunes. En vragen en opmerkingen kunt u altijd kwijt. Aan autoshow.tros.nl. Zometeen het Radio 1 Journal met Mark Visser. En straks de collega's van Opium. Tot volgende week. Radio 1.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 In een café in Nijmegen zijn twee controleurs van de Voedsel- en Warenautoriteit mishandeld. Controleurs waren bezig met het uitschrijven van een boete omdat er in het café werd gerookt. Drie mannen in de kroeg sloegen de controleurs de deur uit. Buiten het café werden ze ook nog een paar keer geschopt.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 A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Nieuwendijk 3 kilometer. Maar tussen Gorkem en Lexmond ook 3 kilometer. Dan de A59 vanaf Os naar het knooppunt Zonzeel... 3 kilometer voor het knooppunt Hoipolder. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium. Het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Goedemiddag, welkom bij Opje met Cultuurmagazine van de Avro op Radio 1. Uh, live vanuit Carré in Amsterdam. Kom even langs als u in de buurt bent. Neem een paraplu mee, want het is vies weer in de hoofdstad op het ogenblik. Uh, wat hebben we allemaal tot uh, half vijf in de aanbieding? Uh, de Brabantse Marcel Musters over de film De Bende van Os. De Limburger Teu Boermans over de voorstelling Begeerd heeft ons aangeraakt, die in Groningen speelt. Dan hebben we Anne van uit Rotterdam... die een levens -e -echte Connie Stuart Stewart uit Den Haag in huis blijkt te hebben. We hebben de virtuele vitrine van Bibi Dumontak. Ik, ik vind het zo ontzettend mooi, daar kan ik uren in bladeren... omdat ik eigenlijk via de koe dan over de wereld reis. Verder een gesprek met Willem Nijholt. En de live muziek, die is van Roosbief. En ik... Denk aan jou, ik denk aan jou, maar ik denk vooral aan mezelf. Ja, ik denk aan jou, oh, ik denk aan jou, maar ik denk vooral aan mezelf. Dankjewel Roos, straks een wat langer nummer lijkt me een goed, uh, goed plan. Uh, verder, nu hier aan tafel, uh, nou, ik noem haar al, Anne van Rijn... die, uh, die uh, ja, geïnspireerd op het repertoire van Connie Stewart... de voorstelling Connie Who speelt, donderdag in première gegaan. Was, ging het goed? Ja, zeker. Ja? Was, ja. Je, was je tevreden? Ja, ik was heel blij, ja. zeker. Ja. En, ook, en ook aan tafel uh, Roel van der Weijer over Cine Crowd. Uh, leg even in drie woorden uit wat dat is. Cine Crowd... Uh... Een platform waar filmmakers hun films kunnen realiseren dankzij het publiek? Ja, lijkt me goed. Nou, zijn we klaar. Maar we praten er straks uitgebreid over. Uh, afgelopen donderdag, uh, behalve die voorstelling die in première ging... was er ook nog een prijsuitreiking donderdag. Namelijk de Lira Scenario Prijs is uitgereikt. De grootste scenario prijs in het Nederlands taalgebied. 15.000 euro. En de winnaars die zijn, uh, dat waren, uh, of zijn Tamara Bos en Mieke de Jong. Uh, andere genomineerden waren de serie Penosa en de telefilm De Fuik. En waar hebben Mieke de Jong en uh, Tamara Bos die prijs dan voor gekregen? Naar nou, voor uh, uh, Annie M.G. Smit... Tamara Bos is nu aan de telefoon. Gefeliciteerd. Ja, hartstikke bedankt. Ja, was je eigenlijk verrast? Had je, dat vraag ik altijd. Maar had je een dankwoord ook voorbereid, of niet? Uh, hadden we wel gedaan. Maar het was meer omdat we bang waren dat we mochten... nou toch weer een ontzettend lullig zouden overkomen. Dat we altijd zo... Ja, ja als echte schrijvers verlegen, onhandig... tot twee jaar geleden hadden Maaike Meijer en Margot en die. Het zijn natuurlijk van die theaterdames die ja. het heel goed konden. Dus wij dachten, dan moeten wij daar toch hè, een beetje... Ja, daar moet je overheen. Over kunnen. Nou, ja, ja, ja. nou, dat lukt niet, maar nee. we hadden toch iets voor Maar we hadden het niet verwacht, dat niet. Nee, hey, het is de, de, de serie Annie MG die, die op de yes. televisie is uitgezonden... met uh, onder andere Sanne Vogel en Anne-Marie Prins in de rol van, uh, van Annie. Uh, regie Dana en uh, Kun jij mij vertellen waarom Annie MG of Annie Schmid... zich zo goed leende voor, voor zo'n serie? Uh, ja... Nou ja, kijk, het is natuurlijk een vrouw geweest met een ontzettend uh, interessant leven. Zowel op werkgebied, hè, dus ze liep op een manier heel erg voor de tijd uit. Ze reflecteerde heel erg op de tijd, dus dat is mooi. Maar als mens was het natuurlijk ook een heel boeiend karakter. Ja. Met iemand die aan de ene kant heel graag erbij wil horen... en aan de andere kant toch ook uh, zich afzondert. En die ook um, soms moeilijk was. Maar over, ja, ik denk vooral iemand die heel graag uh, wat we eigenlijk allemaal willen. Uh, niet alleen zijn. <laughs> ja. je, je, je, hebt, je, hebt, je hebt voor een structuur gekozen met heel veel uh, uh, flashbacks, dans uh, tussendoor. Uh, de, de, de man uh, van, van Annie uh, Dik die was overleden, die dan af en toe ook nog te, uh, terugkwam. Ja. Had, had je meteen voor ogen van zo moet het ongeveer worden? Of hoe, hoe groeit dat? Nou, kijk, Mieke en ik hebben eerst. Uh, natuurlijk heel lang. We hebben die, die, die, die mooie biografie van Annie Jets van der Zijl gelezen. Anne, ja. En Anna, ik, uh, Anna, nou, ja. Ja? Mm -hmm. uh, van Annie van der Zellen. Nou, dat was natuurlijk al heel inspirerend. Maar toen dachten we, ja, kijk, voor zo'n serie... je kan nog beginnen bij het begin. Maar voor drama heb je soms toch net iets meer nodig. En het leek ons interessant om het verhaal te vertellen... vanuit de oude Annie. Dat mm -hmm. had een aantal voordelen. Het ene is dat je... iedereen kent Annie en Gesmiet als een oudere schrijfster. Ja. Dus dat heeft veel meer raakvlak. Daarbij, Annie uh, reflecteerde ook op haar eigen leven... en op haar eigen jeugd. En ook de dingen die ze heeft geschreven over... heeft ze zelf soms ook wat aangedikt. En veranderd. En dat... Die vrijheid hadden wij dan ook, omdat we vanuit haar blik teruggingen naar het verleden. Hm. Dus als mensen dan later zouden zeggen, zo was het niet helemaal... dan konden we altijd nog zeggen, nou, in Annies beleving was het zelfs zo. Snap ja. Je? Ja, ja, dus op die manier is het ook heel veilig eigenlijk tegelijkertijd. Nou ja, en wat we zelf ook nog wel eens een loopje met de werkelijkheid nam. Dan dachten we, ja, wat doe je nou? Het is mooier om voor die mooie verhalen te kiezen ja. dan om soms voor de werkelijkheid. Maar we zijn wel altijd van de waarachtigheid uitgegaan. Hoor. Dat was wel de bedoeling. Ja. We hebben echt ons heel erg verdiept in Annie MG en G. Ja, we zijn heel erg van de gaan houden. Ja, de, de, de jury die, die zei uh, onder meer dat, uh, dat het prachtig wordt verbeeld door de vier verhaallijnen die, die, die, die door elkaar heen worden geweven op een geraffineerde manier. Annie was een genot om te zien drama van de bovenste plank. En Tamara Bos en Mieke de Jong hebben ons met hun scenario een beetje boven onszelf uitgetild, hebben ons geraakt. Mooi citaat. En, uh, de, twee juryleden, die laat ik even horen. Dat is in de eerste plaats uh, Geert die vertelt waar volgens hem een, een goed scenario aan moet voldoen. En daarna horen we... Uh, Hanneke Groenteman, die uh, uh, ja, gewoon zeer enthousiast over, uh, over de serie vertelt. Je moet overzicht hebben. Je moet uh, inzicht in menselijke verhoudingen hebben. Je moet een enorm bouwwerk kunnen maken. Je moet uh, heel veel dingen weg kunnen laten. Je moet heel beeldend kunnen zijn. Ik denk, als we praten over een scenario voor de televisie. dat is echt iets anders dan voor theater. Je moet echt in beelden kunnen denken. en soms in heel weinig tekst. Heel weinig tekst durven op te schrijven. Het mooie van dit scenario was dat het zo. Heen en weer sprong tussen alle uh, fases in haar leven. Dat er een soort magisch iets in zat van haar overleden echtgenoot... die steeds maar op haar schouder bleef zitten en zich bleef bemoeien. Dat er een prachtige integratie was tussen de, de muziek... Uh, waar zij natuurlijk ook mede verantwoordelijk voor is, althans qua teksten... En, en het levensverhaal. En dat het geen het feestverhaal over Annie werd. Het werd ook een beetje een schurend verhaal. Het, werd, het was helemaal niet zo'n hele fijne, leuke pretfiguur, die Annie Smit. Ik was ongelooflijk uh, fan van, het, uh, van die serie, van begin af aan. Ja, dat een groete, een En Nog even een uh, uh, uh, reactie van de mensen hier aan tafel. Want uh, Anne van Rijn vanuit het theater... en, en Roel, hm. jij vanuit de, de, de filmwereld eigenlijk. Wat, wat, wat, wat, wat, wat vond jij, Anne, bijvoorbeeld van de serie? Vond je het mooi? Uh, ja, heel mooi. Ja? Ja, ik ben het wel eens met uh, Hanneke Groenteman. Uh, dat, dat ik dat ook mooi vond. Dat het niet alleen maar zo'n heel positief uh, ja, kant werd belicht... maar ook gewoon het ja, drama ervan zeg ja, maar. en ja, de tragiek. Ja. En... De andere kant ook. Ja, de andere kant. Ja, en Roep. Ja, ik kijk geen televisie. Niet. Je kijkt geen televisie? Nee. Helemaal nooit? Nee, niet. Oh, <lacht> ja, dat kan. Ja. <lacht> ja, nou ja, voor rol heb je het niet gedaan, dus Tamara, hem Nee, nou ja, dat wordt, dat wordt dan die DVD-box. Want je moet hem eigenlijk ook helemaal achter elkaar zien. Dat is echt... Nee, maar ik heb dat in de bioscoop gedaan. En dan, daarna ben je echt helemaal even, even kapot. Want het, het gaat toch echt heel erg over het leven ook. En over ons allemaal. Ja. En dat vind ik zo mooi aan. Dat, dat, dat zat wel in het scenario, maar dat heeft Dana met haar regie en de actrices dat er echt uitgehaald. En dat... Ja, daar... Ik denk dat dat is wat, wat niet veel mensen raakt. Ja, die 15.000 euro moet je die ook besteden aan een nieuw scenario, of mag je daar gewoon ook een uh, leuke tweedansauto van kopen? Uh, nou, we moeten het samen delen, dus dat is logisch. Ja. En volgens mij mogen we dat naar eigen inzicht uh, uh, besteden. Besteden. Nou, doe maar er Maar we wat... moeten wel belasting af, ook hè? Dus, uh, oh, nou ja, je... Nee, maar. Nou ja, hou... De <laughs> van jou? Hou, je, hou, hou je de helft over ongeveer? Goed, doe ja, er wat, doe er wat leuks is. mee. Ga ik zeker doen en uh, heel erg bedankt. Ja, zullen we nog een heel klein stukje laten horen Ook van, uh, van Annie? Van uh, Een mooi moment dat ze Tom Jansen, die uh, haar dus overleden echt nou dik speelt. Uh, ja, dat ze wat te, te vieren hebben. Laten we het vieren. Wat valt er in hemelsnaam te vieren? Dat we opa en oma zijn. Ik ben oma, jij bent geen opa, jij bent dood. En ik doe al iets leuks. Ach, helemaal niet. Wel, ja. houd toch op. Je pest met moeite de woorden naar buiten. Je bent bang dat je het niet meer kunt. Ja, toch veel liever met mij langs de, lang, langs de Amstel gelopen. Dat denk jij, dat denk jij nou altijd. Dat ik tegen mijn zin werk en daar moet je nou eens mee ophouden. Jij vindt het vervelend als ik schrijf, want dan moet je mij delen met mijn werk. Dat is niet waar. Ja. En waarom heb jij mij dan altijd naar God verlaten orde gesleept? Weg van alles en iedereen. Waarom heb jij er altijd alles aan gedaan om mij ver weg van mijn werk te houden? Ja, dat was Annie M. G. Schmied. Althans, dat was Annemarie Prins die Annie M. G. Schmied speelde. En van Annie M. G. Schmied, ik meld nog even dat die DVD-box, ook voor jouw rol, die is te koop of te bestellen bij De Vara. Annie op leeftijd heet die. Um, uh, en van Annie Schmid naar Connie Stewart is eigenlijk maar een heel klein uh, stapje, toch? Vind je niet, Anne? Heel klein. Ja. Even luisteren naar, naar Connie, naar de echte Connie, zou ik maar zeggen. Als je moe bent, als je oud bent, als je rillerig en miserig en koud bent, als je man weer met een juffrouw op de pier zit, als de echtelijke liefde je tot hier zit, als je schoolfamilie vraagt om ondersteuning, als je vader zich weer vasthoudt aan de leuning, als er sneeuw is, als er mist is, als het Sadistisch. Als dat allemaal je lot is en je vraagt of er God is, sla dan woedend met de deuren, ga je kopteeldres verscheuren, maar niet zeuren. Huip in je bed, beet in je laken, vloek tegen iedereen, schreeuw van de daken, maar ze Wees nooit een dame. En voor je the de buis door de ramen, maar ze niet. ze niet, ze niet. Ja, zeur niet. Zo begint de muziektheatervoorstelling Connie Hoeg. cabaretier Anne van Rijn, bekend van het cabaret Duo Dames voor Navieren brengt theaterlegende Connie Stuart tot leven. Uh, er moet iemand ergens op een gegeven moment voor het eerst tegen jou gezegd hebben: je lijkt wel wat op Connie Stuart. Wanneer was dat, dat? Wie was dat? Mijn moeder. <laughs> ja. Uh, je was zes en, uh, Ja, nee. precies. Ik, ik kwam eruit en uh, hoppakee. Nee, um, nou ja, dat, dat is iets wat ik een beetje door mijn leven heen heb gehoord al. Uh, van mijn, ja, je neus. En, ik bedoel, echt de, de karakteristieken, wat kenmerken in mijn gezicht. Dat, dat, dat hoor ik altijd. Maar goed, dat, uh, dat was niet de reden per se waarom ik dacht... nou, dan, dan moet ik een dan voorstelling over haar Was ook niet de reden voor je om naar uh, het theatervak in te gaan? Of, nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, ja. nee dat niet. Nee, dat was gewoon, uh, heb ik zelf bedacht. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar heb je toen al, wel, wel al uh, gedacht van, nou, daar kan ik misschien nog een keer wat mee doen, of niet, met die gelijkenis? Nee. Nee? Nee, helemaal niet. Eigenlijk. Nee. Ik kwam er eigenlijk pas op toen ik uh, uh, een lied van haar ging, ging vertolken. Um, dat was los van Dames voor Navieren. En uh, toen... Gingen we op een try-out podium, uh, werd gevraagd of je iets, zou do iets uh, wilde doen wat je normaal nooit deed. Dus toen dacht ik, nou laat ik nou eens een lied wat al honderd keer vertolkt is, proberen om dat nog een keer uh, te vertolken. En uh, dat was zeur niet. Dus. En, um, maar toen uh, lag het mij. Ik bedoel, ik vond het echt heel fijn om te doen. Ineens merkte ik uh, dat Nederlandse repertoire. En, uh, en toen, toen kreeg ik veel meer over die vrouw uh, zelf uh, te horen. Van uh, ja, wie dit eigenlijk was. Toen ben ik daar ingedoken samen met Anne Buutge, vriendin, schrijfster. En toen raakten we allebei heel erg gefascineerd over. Ja, ja over van het leven haar en van over vrouw. het leven ja. en over haar als vakvrouw. Ja, ja. Want wat, kun je, wat, kun je, wat weet je inmiddels over haar? Ik uit... kan me alles vragen. Ja, ze ja. <laughs> ja, dat... is groot geworden bij Wim Zonneveld. En daarna heb ja. ik veel in, in ja, wat en de musicals, Planeten, ja, alle en music, alle bekende ja. grote musicals van ja. toen, jaren 50, 60. En, uh, ja, ze is gewoon een hele. Ja, ook al is ze al 30 jaar uit picture, zeg maar. Ze was echt een, um, een grote diva natuurlijk in Nederland. Ja, want in, in 85 al begrijp ik, heeft ze afscheid ja. genomen. Ja, heel onopvallend probeerde ze dat te doen. Ze heeft ze afscheid luk. genomen, ze is gewoon gestopt, hè? Ze is gewoon gestopt van ja. de een op de andere dag. Was, zat ze zo in elkaar? Van, ja. Wat? Nou, ze wilde echt resoluut, heeft ze gewoon afscheid genomen van het vak. Want zij zag het vak echt als vak. En um, ja, dat heeft ze altijd heel erg gescheiden gehouden, het vak en haar privé. Daar ja. gaat de voorstelling ook een beetje over. En um, ik denk dat dat de reden is waarom ze ook heel erg goed gewoon de deur kon dicht doen. En uh, kon stoppen met haar... Um, ja, met haar vak, wat, wat, wat ook gewoon ja. uh, een deel was van haar. Ja, en toen kreeg ze in 2004, meed ik, nog een, een soort oeuvre-award. En, en, ja, in 1995 uh, ja. Ja. Ja, ja. Nee, 2004 is overleden, geloof ik, hè? Niet. Nee, nee, nee, vorig jaar is Vorig zo, jaar. Nee. Ja, ja, ze ja dat, ze dat wist pas... ik wel, maar ik kijk ja, het ik ja. Maar, dat, ja, dat wist jij wel, dat weet ja. ja. ja. ik. Uh, nee, ze is inderdaad ze heeft nog een oeuvre-prijs gekregen. Toen ze al tien jaar dus was uh, verdwenen van toneel en dat... Um, ja, dat, dat was voor haar ook wel heel bijzonder. Mm. Maar, maar ik vond het wel leuk, want bij de afscheidsspeech... zei ze nog steeds van, ik vind het heel leuk hoor... maar ik blijf kritisch. Ja, Zo van, ja, de, ja, ja. ja, ja. dus ze legde de lat voor zichzelf en voor anderen heel erg hoog. Heel hoog, ja. nou Het idee te, te voorkomen dat, dat jij uh, uh, alleen maar in de huid van Connie Stuart kruipt in de voorstelling. Dat is niet zo, want je nee. speelt in feite jezelf... maar je, je spiegelt jezelf eigenlijk aan het personage of aan de, het karakter van, van, van haar. Hè? Klopt. Daar komt het op neer. Ja, dat klopt. Ja. ja, zij komt eigenlijk terug de hele tijd in de voorstelling als uh, ja, mijn geweten eigenlijk. Van als iemand die uh, eigenlijk ja, hetzelfde, even tussen aanhalingstekensvak, uh, beoefent... Mm -hmm. yeah. maar dan vijftig uh, jaar geleden. Ja. En, en dat ik... is anders. Dat is anders. Ja. Nou ja, in, zij doet het anders. Hm. En, en sowieso is de tijd anders. Maar de, de liedjes daartegen zeggen weer hoe tijdloos het eigenlijk is. Die er doorheen uh, komen van Annie Gismied. Maar, ja. maar zij als figuur en hoe zij dus uh, in die wereld eigenlijk overleefde... dat, dat was is heel anders dan ja. hoe ik dat <gacht> doe. Ja, want bijvoorbeeld, uh, uh, jij zegt net van... ze kon privé en werk heel goed gescheiden houden. Als er interviews waren, dan wilden ze niet zeggen over de thuissituatie. Precies. En jij uh, uh, dood, uh, schetst een situatie dat je ongeveer alles moet vertellen... tot je seksuele voorkeur aan toe. Ja. Is dat echt zo? Moet je dat, <gacht> moet je tegenwoordig zo ver gaan om, om nog in de picture te blijven? Nou, of? niks moet. Je hebt het een beetje aangedikt. Ja, natuurlijk. Ja, nou, niks moet, maar ik bedoel, ik heb wel van die interviews gehad... en je, je bent gewoon... de lijn is zo dun tussen privé en, en publiekelijk zijn, zeg maar. Tegenwoordig je kan niet zeggen is... van, dat gaat je geen reet aan. Nou ja, nee, je voelt toch, toch het gevoel... je hebt gewoon het gevoel van... ja, nou, ja, oké, okay, vertel ik wel, weet je wel, dat kan wel. En, uh, en, dat vinden uh, de mensen, mensen leuk? Vindt, ja, dat vinden de mensen leuk. Dat is mij letterlijk zo gezegd. Ja, maar vinden mensen heel erg leuk als ja. je dat vertelt? Ja. en. Dan denk je, oh, oh oké. Okay. Je, je gaat al snel... Um, ja, je denkt eigenlijk, waarom niet? Maar goed, daarna denk je, oh god, oh, god wat heb ik eigenlijk ja, allemaal gezegd? Ja, lees je terug in het blad denk je, van, dat heb, heb ik dat gezegd? Ja. ja, ja, ja, ja. ja. Nee, ik, ik wil eventjes uh, wat reacties laten horen. Na de première afgelopen donderdag heb ik wat mensen uh, uit de zaal gesproken... en gevraagd wat ze van de voorstelling vonden. Wat leuk. Oh, dat uh, heeft de regisseur niet, maar ik hoop dat hij het zo wel heeft. Dat hoop ik ook. Ja, dat zou nee. ook leuk zijn. Dat lijkt me ja, leuk. Ik ja. kan anders wel zeggen, ongeveer... Uh, ja, het wil niet wil niet starten. Dus, de, de, dus dat hebben we niet. Nou, dat is allemaal heel, heel spijtig. Uh, ja, jammer. Um. Ja, uh, maar je bent er geweest. Ja, ik ben er geweest. Uh, ik kan wel zeggen dat mensen het heel mooi vonden. Er was een mevrouw die, die vertelde ook dat ze uh, uh, ontroerd was... omdat ze Connie Stewart had gekend. De kinderen die zaten op dezelfde school, dus dat was een mooie, mooie reactie. En uh, anderen die zeiden van, ja, dat het repertoire wellicht... Uh, uh, je zou zeggen gedateerd is wellicht, omdat het wat ouder is. Maar mm -hmm. dan blijkt dat als je er een nieuwe draai aan geeft... wat jij dus hebt gedaan, dat het dan heel goed uh, uh, nu nog mee kan. Dat het... Uh, Wist je dat eigenlijk? Merkte je dat pas toen je ermee bezig was... dat die teksten toch uh, nog steeds overeind bleven? Um, nou, die heb ik wel bewust in deze tijd geplaatst eigenlijk. Dus uh, dat, ik uh, heb heel erg juist um, die liedjes in, in 2011 neergezet. Op, mm -hmm. en, en daarom hebben ze een nieuwe betekenis gekregen. En slaan ze ineens op het verhaal... Wat, waardoor die liedjes ineens weer nieuwe, ja, opnieuw ja. gaan leven. En dat ja. is zo leuk daaraan. Ja. En ze worden ook gezongen vanuit het leven van Connie op momenten. Dus... Dus die liedjes krijgen wel. Uh, ja, die bepalen wel het hele stuk. Het is wel heel, uh, ja. heel het, leuk. Het is, het is, je kan ook zeggen: het is ook heel, heel makkelijk om, die, om dat ijzersterke repertoire van, Koen, van, uh, van Annie, Annie Schmid ja. te gebruiken. Want het weet je dat, het, dat je al een deel van het liedjes hebt. Ja, dat voorstelling... heeft zich al bewezen, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja maar met, daar, daar kom je natuurlijk niet mee weg. Nee, want de, de, nee precies. Want ik heb ook wat onbekender uh, liedjes uitgekozen die. Uh, ja, waarvan ik het weer een uitdaging vond om ze juist opnieuw... Uh, ja. En dat kan natuurlijk helemaal misgaan, maar dat is nu, uh, ja... Dat is redelijk uh, goed gelukt, mogen we zeggen. Toch? Ja, dat vind ik, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Nou ja, dat kan jij niet ja, zeggen. Ja, ik mag en, niet klagen, nee. wou ik zeggen. Maar ik... Nee, nee, nee, je mag niet klagen. Nee, het is een, ik vond het een mooie voorstelling. Uh, en het is leuk dat je bovendien nu ook nog wat gaat zingen... met begeleiding oh. van, uh, van Daniel van Veen, die ook uh, in de voorstelling uh, een rol speelt. Ja, Hij zeker. speelt de pianist. Ja, maar ook, ook nog een leuke rol, ja. En ook die interviewer <laughs> die al die... Uh, uh, <laughs> Vraag gesteld over van alles en nog wat. Goed, en nou Anne, ik zou zeggen, ga naar, ja. ga naar Daniel toe, naar de piano. En uh, uh, dan gaan we luisteren naar het nummer Een kleine zwakke vrouw. Hoe oh, was ik maar een kleine zwakke vrouw, die steun zoekt bij een grote sterke man. Als ik maar... Ik ben ontzettend handig Ik dop mijn eigen boontjes Ik ben walgelijk zelfstandig Ik kan mijn eigen gyro's doen Ik repareer de klok En ik herstel een stopcontact En krijg ineens een schok Ik rij veel beter dan een man Ik kan een band omleggen en hoe ik moet parkeren, dat hoeft niemand mij te zeggen. Ik sta op mijn eigen benen, ik kan op mijn tellen passen. Ik ben zo evenwichtig, ik ben vreselijk volwassen. Maar soms lig ik s'nachts een poosje wakker. En denk, oh, was ik maar een beetje zwakker o oh, was ik maar een kleine zwakke vrouw Die steun zoekt bij een grote sterke vent Oh viel ik maar gewoon een keertje flauw Met zennes en migrennes en vreselijk verwend ik wou dat ik kon zeggen, schat, ik kan dat niet zo goed. En ik wou dat hij dan zei, ik zal je leren hoe dat moet. Ik hoefde nooit bescherming en daarom denk ik nou. Al oh, was ik maar een kleine, zwakke vrouw. Anne Forijn is met haar one-man show, one-woman show, hoe je het noemt. Connie, hoe te zien zaterdag 24 september in Hoofddorp, vrijdag 30 september in Katwijk en zaterdag 8 oktober in de Meervaart in Amsterdam. En daarna toeneen tot eind januari. Ik heb ze trouwens wel gevonden, euh, hoor, Anne, die, die reacties. Ze staan hier op mijn laptop. Ik kom nog even luisteren, anders. Oh, leuk, ja. Even kijken hoor, hou ik de microfoon erbij, luisteren, dan kunt u het ook horen. Even kijken hoor. Een geweldige voorstelling. Ik vind dat die vrouw prachtig kan zingen, schitterend kan bewegen. Het zijn natuurlijk fantastische liedjes, maar je moet ze ook nog wel even durven brengen. En na zoveel jaar, en ja, Connie Stewart was natuurlijk een monument. Hey, Grandioos, we moet er bijna van huilen. Waardoor? Nou ja, gewoon omdat ik Connie Stewart heb gekend en vroeger. En uh, haar kinderen zaten met uh, mij op school, dus ik zag haar regelmatig. Ik vond het wel leuk dat ze het uh, ook met uh, een blik van deze tijd, zeg maar, het materiaal heeft behandeld. En, uh, en daardoor werden ook uh, de wat, uh, de wat uh, oudere teksten soms juist in deze tijd weer uh, op een andere manier van betekenis. Het is eigenlijk wel iets gedateerd eigenlijk, Connie Stuart uh, aangrijpen, wat niet erg is. Maar ik vind dat ze het zo mooi en krachtig met ook een soort knipoog zonder iets te veel te parodiëren is dus het toch, uh, ja... Alles van vroeger geïntegreerd met wat zij nu zelf is aan Comedienne. Het klinkt vaag, maar ik vind het mooi dat die twee werelden bij elkaar komen. Ja, dat waren de publieksreacties afgelopen donderdag. Nou, heb je, wil je nog op reageren? Kort. Wow. Ja. ja, mooi. Ja, ja. mooi. Ja. Goed, nou, uh, uh, dankjewel. Heb je die in ieder geval ook nog gehoord? Uh, uh, Roel, uh, Roel van der wij over Sinecrowd ga ik nu mee praten. Daar heb ik nog, Roel, precies 1 minuut en 50 seconden voor. Maar weet je wat okay. we doen? We beginnen gewoon dan gaan we naar het nieuws van uh, drie uur. Gaan we gewoon, uh, er even over verder? Want uh, Sinecrowd, dat uh, is een website die biedt filmmakers een ontsnapping uit het moeras van subsidieaanvragen, fondsen en omroepen. Op die site kunnen filmliefhebbers namelijk bieden op een idee dat ze graag uitgevoerd zouden willen zien. De eerste film van Cindy Crowd wordt volgende week gepresenteerd op het Nederlands Filmfestival. Vertel mij nou eens even hoe dat initiatief is ontstaan eigenlijk. Ja, zoals bij veel initiatieven, noodzaak bij jezelf. Wij liepen zelf tegen de grenzen van financiering aan. Want je was zelf met de film bezig? Ja, we waren zelf met de film bezig. Ik ken een regisseur, Floris Paardenvliet. We hadden een plan om een korte film te gaan maken en de financiën daarvan waren gewoon moeilijk rond te krijgen. Um, toen heb ik met een vriend van mij gesproken. Die was bereid om een website op te zetten. En uh, nou, al snel was er het idee voor Cinecrowd. Een crowdfunding website voor filmmakers. En ja, we wisten niet heel zeker of het opgepikt was. niet zou worden door het nieuws. Maar we brachten persbericht uit. Het werd waanzinnig opgepikt. Heel veel filmmakers gaven aan dat ze zelf ook inderdaad de behoefte aan hadden. En dat was niet alleen beginnend filmmakers, maar, maar ook arrivé. Yeah. Dus, dus we hebben nou. Het is het in zes maanden tijd elf films gefinancierd. En nou ja, goed filmmakers, startende filmmakers tot en met bekendheden als Henny Honigman en Eddie Terstal... Ja. hebben er gebruik van gemaakt. Hartstikke mooi. Nou, uh, straks na het nieuws praat ik uh, er nog even met je over verder. Lijkt me goed. Uh, Marcel Musters is inmiddels aangeschoven. Die speelt oh. een hoofdrol in, uh, in De Bende van de Os. film waar we het ook over gaan hebben. En ik ga het met uh, The Boermans nog hebben over de uh, prachtige voorstelling die hij heeft gemaakt. De begeerd heeft ons aangeraakt. En Dana Linsen die heeft... Uh, een aantal films gezien waar ze over komt vertellen. Goed, dat allemaal en meer na het journaal van 3 uur hier op Radio 1 bij Opium. Tot zo. Afro. Leden van de Staten-Generaal. Radio 1 en de derde dinsdag in september. Leef de koningin. Hoera! Hoera! Hoera!